Nederland heeft de beste gezondheidszorg van Europa. Dat blijkt uit een Zweeds onderzoek waarin 35 landen met elkaar zijn vergeleken. Roemenië en Letland komen als slechtste uit de bus. Het onderzoeksbureau roemt het Nederlandse systeem onder meer... voor het hoge aantal onafhankelijke verzekeraars en zorgaanbieders. Het bureau doet dit onderzoek elk jaar... en Nederland is het enige land dat sinds 2005 altijd in de top drie staat. Het farmaceutische bedrijf MSD in Os schrapt de komende drie jaar ongeveer 140 banen en werken nu nog zo'n 1100 mensen. Door de strengere regels in de geneesmiddelenindustrie wordt de productie aangepast. MSD, het voormalige organon, verwacht niet dat er veel gedwongen ontslagen vallen. Vakbond FNV Bondgenoten reageert gelaten en zegt blij te zijn als het bij 140 ontslagen blijft.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 Het weer het is droog, temperatuur ligt vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en stevig waaien. Het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het nos Journaal. Awb verkeersinformatie er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Afrit Valkerswaard, 3 kilometer na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Tering van Amsterdam, de A10 zuid richting Amersfoort voor de rij 2 kilometer. A27 van Utrecht naar Breda voor Noorderloos 4. En door een aanrijding rijden er tussen Roermond en Sittard geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Op vacaturekrant.nl vind je alle actuele vacatures. Ook die uit de krant. Dus een nieuwe baan vind je snel. Op vacaturekrant.nl Wat moet ik? Is een hele goede vraag. Wat moet ik?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 Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin. Een waargebeurd verhaal van Judith Koelemeijer. Hemelvaart. Ook verkrijgbaar bij de Libris-boekhandel. Lees De Boerenoorlog van Martin Bossenbroek. Winnaar van de Libris-geschiedenisprijs en genomineerd voor de ACO-literatuurprijs. De Boerenoorlog van Martin Bossenbroek. De verrassende bestseller van dit jaar. Nu in de boekhandel.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 Onze gast schreef voor het vakbondsblad Villa Media... veel over collega's die hun baan kwijtraakten. En nu is hij zelf de klos. Maar er is opbeurend nieuws, want hij komt met een boek. Ik vertel het niet meer op feestjes. Waarin hij op vaak hilarische wijze de journalistieke praktijk beschrijft. En pleit voor een terugkeren naar het ouderwetse journalistieke Vakmanschap. Hier is Frans O'Remus. Ja, en hier is u ook, uh, presentator Frenk van der Linden. Goedenavond. Frans O'Remus, uh, uh, twee dingen zei de Nijl altijd. Hè? Mm -hmm. En je weet dan ging het een uur duren. Hè? Dat is toch het programma wat hierna komt? Of? <laughs> ja. Uh, dus ik zal het kort houden. Ja. Uh, twee vragen uh, strak. Eén. Uh, tegen de achtergrond van jouw professionele ervaringen met media. Hè? Hoe goed of hoe slecht zijn um, Nederlandse uh, persmuskieten... nou in hun berichtgeving als het gaat over hun eigen sores? Dus laten we zeggen oplagenproblemen, hebben, omroepbezuinigingen... redactionele ruzies. Slecht. Want... Want nou, het beste voorbeeld is denk ik, dat is wel een paar jaar geleden... de, de, de uh, uh, overname van uh, PCM, wat toen uh, de kranten had, uh, Volkscentraal NRC... Uh, en misschien vergeet ik nog een, maar uh, uh, nou, dat was echt een, uh, een hedgefund die uh, eigenlijk... Uh, uh, ja, Apex uit Londen he, kocht voor veel precies. geld die kranten. Ja, ja en die, die knepen eigenlijk het bedrijf leeg... en een paar jaar later uh, verkochten ze het uh, voor veel minder... En waarom deden terug. die kranten het over hun eigen positie slecht, vind je? Uh, nou, A is het heel moeilijk. B, uh, um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het was, was gewoon... Het slecht, hè. Uh, wat, wat was er dan te zien of te, of te lezen of juist niet? Uh, niet soms bewieren ook een verhaal over Theo Bouwman... de, de toen, uh, toenmalige CEO van, van PCM. Maar het is ook gewoon niet te doen. Je, je zou dat aan andere media over moeten laten. En ik heb dat zelf ook meegemaakt... toen wij recent in een beetje zwaar weer zaten. Via de media. Ja. ja, toen werd mij ook... Uh, uh, via Twitter, via allerlei andere kanalen verteld van ja, daar, daar moeten jullie over schrijven. En juist nu moet je. Okay, dus ja, wij van de okay. media zijn slecht over wij van de media. Vraag twee. Uh, ja. En dat is meer tegen je persoonlijke achtergrond, jouw jeugd en zo. Mm -hmm. Hoe goed of hoe slecht zijn Nederlandse media nou als het gaat om de berichtgeving of pakweg gezinsdrama's? Over oh, gezinsdrama's. Uh, nou, kijk, het woord is al uh, helemaal verkeerd, want het is in heel vaak gevallen gaat het. Bedoelen ze eigenlijk moord? Uh, uh, waarbij in, in veel gevallen de vader uh, kinderen meeneemt in, in een zelfmoord. Hè? Dus een zelfmoord met daarnaast de uh, medenemen van twee kinderen. Ja, dat is geen, geen, al ja, een drama. In, in, in de familiekring spreek je over een drama dan. Maar in, uh, het is eigenlijk gewoon moord. Ja. Ja. Nou, over beide is. onderwerpen kunnen wij heel lang praten. Heel nou. professionele ervaringen met de media. Jouw persoonlijke ervaringen met... Al dan niet gezinsdrama. Daarover nog veel meer in Kunststof op Radio 1. Maar we gaan eerst even naar collega Andy Houtkamp. Die zit bij AZ. Want dat speelt tegen Maccabi Haifa. Inderdaad, Frenk. En het staat 0-0. Acht minuten gespeeld in de eerste helft. Uh, AZ heeft aan een puntje genoeg om de volgende ronde te bereiken. Het bekende overwinteren. Nou, dat puntje is volgens nog binnen, maar we hebben nog heel lang te gaan in Alkmaar. In een lekker gevuld stadion met veel Israëlische supporters. Die hier een weekje voetbal van hebben gemaakt. Eerst naar Ajax eh, dinsdag, en gisteren naar Leverkusen. En vanavond naar hun eigen ploeg. Maccabi Haifa uitspelend bij AZ tegen Alkmaar. Nog geen kansen gezien, nog geen doelpunten. En dus staat het bij AZ Maccabi Haifa nog altijd 0-0 www.radiokunsthof.nl voor uw reacties op dit interview. Hashtag Radiokunsthof, als u het wilt twitteren. Ja, Frans Oremers zit hier. Hij is uh, inmiddels ex-redacteur van uh, het vakblad... Villa Media. Nou, uh, nog drie dagen. Ook okay. officieel tot 1 december in dienst. Oh ja, je koest het die laatste 27. Ja, ja, ja, begrijp ik. Maar ondertussen bewoedt, ja. geloof ik, al het afscheidsfeestje hier niet ver vandaan. Het afscheidsfeestje is hier aan de gang in, uh, in, uh, in, uh, in een restaurant hier in de buurt. Daar schuif ik zo aan. Ja. En. Uh, ja, dat klopt. Dat tot 1 december ben ik in dienst. Of, uh, ja. En je dacht, ik, ik, ik blijf nog maar gewoon even aan het water. Er is nog geen biertje gedronken. Nee, nee precies. Nog geen, nog geen alcohol. Ja, jij hebt zo je ervaringen Haal met pers uitkijker ja. geblazen. Er wacht een tegel op jou. Ja. Ik ben benieuwd wat daar aan het eind van de uitzending op komt te staan. Ik wil je vragen om, om eerst een stukje voor te lezen uit jouw net verschenen bundel. Ik vertel het niet meer op feestjes. Ja, en dat was uh, naar aanleiding van uh, het feit dat ik uh, vrij onverwachts, voor mij vrij onverwachts, ik had het wel uit, aan kunnen zien komen, uh, mijn ontslag te horen kreeg. Zoals we veel journalisten dat de afgelopen jaren ja. hebben gehoord. In, je werd je eigen uh, onderwerp. Inderdaad. In een reorganisatie kreeg ook ik uh, te horen van. Uh, je ja, vliegtuig. Ja, je vliegtuig, ja. ja. Met een klap smak ik op de koude grond vanaf de geconstrueerde comfortzone van een bijna twaalfjarig dienstverband. Mijn maag weet dat ik een van degenen ben... die vanmiddag met ontslag aan zeg ik het pand verlaat. Mijn snotterige hoofd nog niet. De personeelsleden lopen zwijgend de gang in. Snakkend naar nicotine schuif ik de redactie op... om een aansteker te zoeken. Als ik me naar het terras begeef, zegt mijn hoofdredacteur... oh, je gaat roken, ik loop even mee. Nu weet ik echt genoeg. Als er iemand een hekel heeft aan sigarettenrook... en de gevaren ervan graag breed uitmeet, is hij het. Werktuigelijk loop ik naar de tuin, steek mijn sigaret aan... en luister, kijkend naar een ontluikende punthortensia... naar zijn mededelingen. Woorden als verschrikkelijk, boventallig, ingrijpen... en niks persoonlijks komen voorbij. De boodschap is nu echt geland. Als ik weer de redactie oploop om mijn tas te pakken... zitten mijn collega's met verslagen gezichten aan de vergadertafel. De keuze is op mij gevallen. Ik ga nu naar huis, zeg ik... terwijl ik mijn tas inpak. Degenen die mijn samen geknepen woorden hebben gehoord... kijken me vragend aan om nadere uitleg. Maar ik spoed me naar de uitgang. Terwijl ik mijn sleutel in het fietsslot steek, herinner ik me de woorden... niemand mag het pand voor vijf uur verlaten. Waarom eigenlijk? Ze willen toch juist dat ik het pand verlaat? Ach, denk ik, ik heb griep. Ik ga naar huis. Het is nu mijn taak een brand te worden, besef ik, als ik in de trein zit... Onbewust blijkt ik toch al langer rekening te hebben gehouden met ontslag. Het ene idee voor mijn verdere toekomst buitelt over het andere. Nee, een baan in de journalistiek zal lastig worden. Maar freelancen? En wat ik, als ik eens iets heel anders ging doen op mijn 47 ste Waarom niet? Ik besef nu dat ik een van degenen ben... wie lot ik de afgelopen jaren zo vaak heb beschreven. De honderden mensen bij de persgroep wegenaar, Omroep of Lokale Radio. Ook zij zaten op een gegeven moment verslagen in de trein. Baan kwijt. WhatsApp ik naar mijn vrouw. Ze reageert nog vol ongeloof. Zelf ben ik al verzoend en zie tal van mogelijkheden. Of komt het door de koorts? Het kwam door de koorts, constateer ik... als ik de volgende ochtend wakker word. Teleurstelling en verdriet overheersen... dat 24 jaar journalistiek met één penneveeg kan eindigen. Goed beschouwd is het en leven in dienstverband... een lange mars van de ene reorganisatie naar de andere. De kunst is het dansen ontspringen, maar dat is dit keer niet gelukt... Aan het einde van de dag neem ik me voor hoe dan ook een plek te claimen in de journalistiek. Want, zoals coaches dat hun klanten wel voorhouden... je moet iets doen waar je oogjes van gaan glimmen. Ja, heel mooi, openhartig stukje. <laughs> je laat wel even zien wat er door je heen walst naar nou, zo'n ontslag aanzegging. Um, er waren er meer op de redactie. En, en, en dus is de vraag, uh, misschien wel logisch, waarom moest jij eruit? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Je kan nooit in de, in de hoofden kijken van de, van de mensen die uh, op het eind van de, van, van de rit... als zo'n harde beslissing genomen moet worden. Voor wie voor die mensen is dat ook niet leuk, denk mm -hmm. ik. Maar wat er in die hoofden gebeurt, dat weet je niet. Wat precies, uh, kijk, dus is er natuurlijk wel tegen mij gezegd waarom er voor mij is gekozen. Wat was uh, de officiële... Nou, dat was eigenlijk wel grappig. Dat was dat ik... Uh, ik, deed, ik, ik, ik deed daarna drie dingen. Dat was uh, opinie... Uh, uh, dus verzorgen voor de website, voor tijdschrift uh, essays verzorgen ja. uh, uh, daarnaast schreef ik, schreef ik grote verhalen uh, en daarnaast deed ik ook, uh, ook nieuws, maakte ik ook nieuws op de website en uh, nou, dat was gewoon dus eigenlijk heel pragmatisch ja, kijk als, als, als, als we andere, dus eindredacteur, ja, die doet eindredactie en, onmisbaar on, ja, uh, sowieso uh, en uh, het idee was eigenlijk van, nou ja, jouw uh, uh, uh, vakgebied of, of wat jij doet, dat kunnen we splitsen. Dat kunnen we in, uh, in, uh, en van freelancers uh, aanschaffen. Precies. Ja, ja dat is zo een Dat kun je niet. Uh, nou, kun je verdelen op de redactie, dat werd eigenlijk gezegd. Ah, dus als ja. iedereen een klein deel. Uh, ja. uh, dus dat betekent, want dat hoor je natuurlijk vaker in het vak, dat de mensen die uh -huh. uh, lopen en draven om de kolommen, kolommen echt te vullen uh -huh. he, met interviews, uh -huh. met, met features, uh -huh. die vliegen er vaak uit en dan wordt van freelancers het spul gekocht en wat uh -huh. blijft zitten is een zogenaamde rompredactie uh -huh. en die behandelt dan de binnenkomende kopij. Ja, dat, dat, dat, dat zie je heel veel, dat klopt, ja. Maar, zeggen ze dan vaak, dat is een aanslag op de inhoudelijke kwaliteit van een blad? Dat, ja, dat vind ik ook. Ik vind dat ook wel. Ja. Maar goed, ja, ik, ik ben eerlijk gezegd de laatste die dat, die dat, die dat moet gaan roepen, denk ik. Uh, dat was mijn uh, volgende uh, vraag, Frans. Uh, uh, <laughs> roep dat eens want, want, waarom ben jij de laatste die dat mag roepen? Nou ja, kijk, als tegen jou wordt gezegd van, van in een reorganisatie uh, uh, de keuze op jou gevallen... Ja, dan, dan, dan moet je daar. Ja, dan kun je wel over in discussie gaan, maar dat nee. moet je volgens mij niet willen. Dus dat, uh, dat, nee. dat doe ik ook niet. Uh, de titel van het boek, hè? Uh, ik vertel het niet meer op, op feestjes. Ja. Dat je journalist bent. Is het zo ernstig? Um, nou, het was eigenlijk... Ik kwam het voort uit, uit een soort grapje... Dat, dat een collega van mij die zei dat altijd. Die zei, we ah, er is een keer een verhaal over schrijven. Dat verhaal dat kwam maar niet. En toen ze het een keer echt moest schrijven... toen zei ze, ah, nou, eigenlijk, eigenlijk ben ik wel overheen. Maar we hadden toen wel vaak... en dat was, denk ik in de periode... een paar jaar na Fortuyn. Dus dat is wel best wel een tijd geleden. Maar dat heeft ook best wel lang geduurd, trouwens, die periode. Dat... Uh, uh, en ik noem Fortuin omdat vanaf dat moment werden de, de, de, de, werd de journalistiek en werden de media werden, uh, gebasht. Gebest. Ja. En, en, uh, um, ja je, moest, je had wat uit te leggen. Als je dat op een feestje vertelde, was het niet. Uh, ja, we waren twintig op straat geweest. We hadden niet oh, voldoende feeling gehouden met wat er zich in de achterstandswijken afspeelde. Fortuin had meer geluisterd naar die mensen dan wij. Dat verhaal. Ja, dat. En, en, en journalisten waren ook uit op relletjes... en, en uh, uh, hulden met het establishment... of, of uh, zaten op schoot ja. van het establishment. En heel erg toegespitst, kon ja. je het ook... Uh, Lezen bij geen stijlen. Je kan op een feestje beter zeggen dat je in een donker steegje kerels afzuigt voor een tientje... dan dat je journalist bij Villa Media bent. Ja, dat is het niveau van, van geen stijl natuurlijk. Ja, maar toch ja. Uh, zit het inhoudelijk wel een beetje in de buurt bij je eigen constatering. Het is misschien iets gechargeerd uitgedrukt, maar... Bij welke constatering? Nou, dat, dat je eruit ligt bij Den Volken als ja. journalist. Ja, ja, ja, maar ik denk ook dat, dat deze groep mensen. En dat, dat is heel grappig dat je voor zo'n vakblad uh, werkt. Hè, dat, dat aan de ene kant ben je natuurlijk ook een beetje het sneutje van de, van de journalistiek. Die, die zijn eigen beroepsgroep. Uh, hè, dat heb ik ook de vaak. Maat bij, neemt. Bij, ja, ja. De maat neemt. Bij, bij serieuze journalisten heb ik dat ook wel ervaren. Uh, aan de andere kant. Uh, daar ben ik natuurlijk geneigd meer te zeggen. dan moet je ook wel van goede huizen komen. Wil je uh, jouw collega's. Uh, de maat kunnen nemen af ja, en toe. Want dat ja, dan moet je, je er gedaan. verdomd goed in zitten. Ja, ja. dan vind, vinden ze niet altijd leuk. Ja. Maar als we nou nog even stil blijven ja. staan... bij dat negatieve imago voor een journalist... En we, en, we, en we brengen de guts op... om onze eigen advocaat van de duivel mm -hmm. te spelen. Mm -hmm. Wat moeten we dan toegeven? Wat is er dan terecht aan dat negatieve imago... om te beginnen? Um... Waardoor is het misschien niet zo onbegrijpelijk... dat dat is gaan heersen? Nou, ik denk wel dat... dat, uh, dat er... Uh, kijk, die dingen zijn voor een deel waar. Of het zijn voor een heel klein deeltje nou, waar. En welk deel? Dat, dat zou ik graag weten. Uh, nou, dat we iets te veel tegen het establishment dat uh, Ik denk dat dat wel wel uh, gold. Met name in de periode dat, uh, dat fortuin uh, opkwam. En, uh, uh, dus in die zin heeft, nou niet per se alleen fortuin, maar is er wel een soort zelfreinigend vermogen ontstaan. Is er ook. Uh, ook het Binnenhof loopt nu, nu pauwnieuws. En, en, ja. en uh, nou, geen stijl, weet ik eigenlijk niet. Maar er lopen nu wel andere media rond. Ja, dus om te beginnen hebben we de macht onvoldoende afstandelijk gevolgd. Dat is een constatering. Maken we ook meer fouten dan vroeger, vind je? Nu? Bij van de media. Of we meer ma ja, fouten maken? Maken we, dan we meer fouten vroeger. dan 15 of 20 jaar terug? Nee, dat, dat denk ik zeker. Dus eens. ondanks het feit dat er een derde ongeveer af is mm. gegaan naar redacteuren gemiddeld bij een kwaliteitskant, misschien zelfs wel 40 procent. Ja, ja. er minder fouten in de krant? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Misschien dat er ook wel iets meer fouten, maar ik denk dat, dat er veel meer gewoon bezuinig wordt op, de, op, op, op diepgavende producties, waarbij uh, je dus gewoon uh, de lange reportage ja, en uitzoekwerk. De, ja, ja. En, en dan is het dus ook uh, makkelijker om fouten te vermijden. Precies. Ik denk overigens wel dat, dat we ook al weer... weer ik moet hier wel eerlijk zeggen, dit, dit verhaal dateert van iets langer geleden... toen de, toen dat, uh, toen de journalistiek echt gebest wordt. Ik geloof dat dat nu wel een beetje over is. Dat men ook wel doorheeft dat er, dat er mm. flink uh, gesnoeid en gesneden is. En, maar, en wat uh, is dan jouw eigen ergernis als het over de journalistiek gaat? Wat is nou het punt ja. waarover jij je in dit boekje drukst maakt? Nou, kijk, in, in, in mijn inleiding heb ik dat heel duidelijk gezegd. Van, van wat, wat mij gewoon heel erg heeft verbaasd is dat... Uh, uh, met name de uitgevers en met name de krantenuitgevers nou, heel lang met zijn armen over elkaar hebben gezeten. En, toen, uh, toen internet uh, een serieus ding werd. En nou, zij waren bezig met van alles en met centraliseren. En dan moest het weer alles gedecentraliseerd worden. Nou, allemaal hervormingen op de redacties. Uh, ja, met hedge funds waren ze bezig. Hervormingen op de redacties. Het uh, internet er niet, dus... kwam er aan, maar dat zagen eigenlijk bijna als een soort vijand. En, en van, ja, wat moeten we daar nou mee? En als, we maar, nou, als we dat nou maar een beetje klein houden... en die, die media die daar oprukken, als we dat nou een beetje downplayen... downplayen dan, dan, dan, uh, dan het, klein? komt het wel dat, want, goed. Het valt mij wel vaker op ja. dat de journalistiek zo'n oerconservatieve beroepsgroep is. Hè? Dus ja. dat, wanneer er iets nieuws gebeurt... Ja, de hak in het zand. Ja, Maar dat heb ik dus wel heel erg willen lostrekken met, met, met dat verhaal... dat de journalistiek is niet, uh, het is niet... het zijn echte uitgevers. Het is natuurlijk al echt een hele andere beroepsgroep. En dat is een groot misverstand wat is ontstaan... van de journalistiek moet dit, de journalistiek dat, moet dat. Nee, die journalistiek moet gewoon verhalen maken... moet mooie, mm -hmm. mooie dingen maken. Moet en in innoveren uitvoeken. moeten de uitgevers doen? Nou, in eerste instantie wel... Dat vind ik echt. Dus die uitgevers uh, hadden niet de stupiditeit moeten begaan... om te zeggen, hé, hey, een nieuw medium internet... Nou ja, dan donderen we daar de dingen die in de kranten staan er gratis op... en dan komen er vanzelf adverteerders bij... Ja. en dan krijgen wij het nou, ook wel rendabel. Nou ja, zoiets. Ja, we, Terwijl de adverteerders niet kwamen. <lacht> nee, dat is nu wel een probleem. Ik zeg ook niet dat, dat, <lacht> uh, dat, dat het heel makkelijk was. Ik, ik zeg alleen maar dat ze heel lang met hun armen over elkaar hebben gezeten... en dat ze... Uh, heel erg naar hun journalisten hebben gekeken. Van jongens, uh, we zijn multimediaal. Je Frank van Marlene, dat... jij schrijft, jij, jij moet ook. Ik maar. vind Ze het eerlijk gezegd. terecht dat die uitgevers dat ook zeggen. Kijk nou mm. naar Rendo Jouwstra van Elsevier, ja. hoofdredacteur daar. Die heeft als een van de eerste gezegd, toen internet mm -hmm. kwam: Nou, ik um, ga een site oprichten uh, met informatie uh, en daar moet je voor betalen. En ik donderde gelijk uh, een redactie neer van 10 uh, uh, fulltime equivalents, zoals dat heet: uh, mm -hmm, mm -hmm. een volwaardige kruis. En ik zorg ervoor dat het een hele goede site is. Uh, die gaat docenten dus opleveren, Er oh, komen er adverteerders bij. Uh, dus het moet ook, wil ik maar zeggen. Uh, blijkt, is dit goede voorbeeld. van journalisten komen. Je kunt toch niet alleen maar zeggen. Nou, uitgevers, jullie hadden het beter moeten doen. Is dat is ook ons duur opdracht. Nou, ik, ik vind dus dat steeds het omgekeerde is gezegd. Dat steeds een de journalistiek is geweest. van jullie moeten het doen. Maar. Het dondert mij niet zoveel of ik nou een stukje tik op, op een, op een, uh, in een tijdschrift. In een, ja, kijk, dat zijn natuurlijk wel formats. Maar of het, of het nou digitaal is hm. of, uh, uh, of, of op papier. Wat maakt dat nou helemaal Moest uit? Dus die uitgever had dat platform moeten regelen. Ja, en, en, en dat, het, dat het met het met het ontstaan van die platforms... dat er ook weer veel meer nieuwe mogelijkheden ontstaan... voor datajournalistiek of, of noem het ja. maar op. Kijk, dat is natuurlijk fantastisch. En daar moet je als journalist wel in, in duiken. Net zo goed als dat, je, dat er heel veel dingen veranderen... door internetjournalistiek. Ja. Bijvoorbeeld ja. met privacy. Als ik vandaag iets schrijf over Frank van der Linden... dan staat het over tien jaar staat dat er nog. Ja. En als het op, op een medium is dat hoog in de ranking staat... dan kan jij daar over tien jaar nog last van hebben. Dat zijn, ja. dat zijn dingen waar journalisten okay. zeker over na moeten kijken. Okay. Maar, maar uitgeven is... Niks. Ja, dat zegt vak. Het al. Dat is een vak. Dat moeten ja. ze ook doen. een, een ander pleidooi dat je houdt is, is keer terug. Hè, journalisten, keer terug ja. naar het klassieke vakmanschap. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat, dat, kijk, dat is, ligt in het verlengde met wat ik net uh, betoogde. Is dat, ik vond dat die, dat die uitgevers dat, uh, dat moesten doen, deden ze niet. Uh, en wat je, wat je dan ziet En blijkbaar moeten dingen zo gaan. Dat er dan allemaal mensen op de wagon springen en die zien. hé, hey, die journalistiek die wordt gebest. En die. Dus, uh, kijken wat wij daarmee kunnen. En dan komen de nerds en, en andere mensen, die komen vanuit andere invalshoeken. In, nou, misschien kan ik daar wat betekenen of ik roep eens wat. En dan, dan sta ik op een podium. En, uh, daarmee ben je nog niet een hele goede journalist. Nee, precies. En wat, wat was nou eigenlijk. Nou, soort... j, jij zegt we moeten terug naar de kern van oh, ja. het klassieke vakmanschap. En jij zegt: ja, dus dit denk... soort mensen ja. doen dat niet. Nee, nou, ik denk dus dat de journalistiek... heeft zich daar heel erg door laten afleiden. En ook, ook heeft zich ook een beetje van... Ja, dus die werden gebest door die uitgevers. Die werden uh, ja, door hele andere... Ik noem maar even de, de Bert Brussens en, en mm -hmm. dat soort mensen... Mm -hmm. Uh, op internet, uh, uh, ook op geen stel. Dat is natuurlijk heel erg ingehakt lang op, op de traditionele journalistiek, zoals zij ja. dat noemen. Maar we daar eens naar kijken. Bert Brussen van de Post Online, ja. um, dat is iemand die uh, een eigen site is begonnen, dwars. Uh, mm. noem, noem het uh, vrij, noem het brutaal, noem het mm. anti-establishment, maakt niet uit. Mm -hmm. Hij zegt, ja, die Oremus, uh, wij spraken hem, mm -hmm. is het typisch geval van een journalist uit die jammerende babyboom-generatie <lacht> uh, in een vast en veilig dienstverband, nou dat laatste ja, klopt dan dat nu meer, klopt, sorry, sorry. <laughs> maar is dat nou uh, 100% onzin? Uh, ja, het is zo'n holle kreet, weet je wel? Ik bedoel um hij zegt, die mensen die, nou, heb, die, die, die, die, die ja. innoveren niks. Ik innoveer tenminste. Nou ja, kijk, Bert Brusse kan nog wel aardig schrijven. Dat, dat, dat deed hij leuk. Bij, maar bij hij een, zegt ook, ik begin mijn eigen site. Ja. Zij blijven maar gewoon vastzitten aan die oude dienstverbandjes... Ja, bij maar, die oude maar, media. Uh, ja, en wat hij dan ons allemaal verwijt... Hij, de, hij, bijvoorbeeld dat, dat we de dat publieke omroep dat het geldverslindend is en, en publiek geld. Het, nou, hij, de post on wordt ook gesubsidieerd, overigens. Mm -hmm. um, uh, ja, het moet altijd met zo'n hoop geschreeuw. We ja, beginnen een mooie site, dat is hartstikke goed. Ik, ik gun hem ook het beste. Ik, mm -hmm. ik heb niks tegen Bert Brussen. Maar waar ik wel wat tegen heb... is dat oeverloze gescheld van hem. En, en niet alleen oeverloos, maar ook echt... Uh, maar nee, dus je gewoon schrijft ook, gewoon ja. een, een, een, een, een genuanceerd stuk. Schreef ik voor, uh, een jaar geleden of zo. En dan, en dan gaat Bert Brussen... Twitteren fuck you Frans Orenes, weet je dat soort. Mm. Denk ik, ja, wat is dat nou voor niveau? Dat, Laten we terugkeren maar, even naar, naar het hoofdpunt. Hè? Dat je ja. zegt: de, deze mensen gaan de journalistiek zo niet redden ja, ja. Niet, niet, niet op deze wijze, want dat is waar we het over hadden. Die, die journalistiek die zit in de problemen. En, en dus jij ja. zegt, nou, de, de nerds, dat zijn ook de mensen niet... die met de reddingsboei zullen komen. Mag ik je daar nog uh, één voorbeeld ja, van ja, geven? om toevallig zag ik vandaag Erik, Erik van Heeswijk... waar ik ook niks persoonlijks tegen heb, overigens. Maar hij uh, uh, was tot voor kort in ieder geval... hoofdredacteur internet bij de VPRO. Uh, uh, ik, herinner, ik, ik ken hem nog uit de tijd dat hij voorzitter was... van de internetsectie van de N.V.E. van een jaar of vijf, zes geleden... Waarin hij verkondigde dat alles moest anders. Uh, bij, zowel bij de NVA als bij ons blad. als in de hele journalistiek. En dat kwam allemaal door internet. En uh, nou, dat, dat, dat was ook, een, naar mijn gevoel, best een hoop geschreeuw met heel weinig inhoud. En uh, toevallig zag ik vandaag op Facebook. kondigde hij aan dat hij. Uh, zijn vertrek, zijn zelfverkozen vertrek overigens bij de VPRO. Ja. Uh, uh, ik weet niet precies wat hij daar allemaal gedaan heeft. maar ik herinner me uit, uit die tijd. En als ik dan die tekst zie op Facebook die vol uh, verhaspelingen staat, grammaticaal niet te lezen... Dan denk je ook te, terecht dat je eruit bent gestuurd, denk nou, ik. Nou, Dan denk ik van, <laughs> jongen, eh, die, de, de, de, die oude journalisten, zogenaamd, of die, die, die, die uh, traditionele journalisten, die, die uh, ja, zogenaamd zo, zo weinig innoverend zijn, ga jij gewoon eens een stukken? ga eerst gewoon een goed stuk leren schrijven. Ja. Dat is er komt wat wel... tegengas, ja. uh, Frans, van uh, Bob Lagai. Uh, iemand die uh, mailt. Okay. Uh, Frans Oremers is een uitstekend journalist. Daarover geen twijfel. Ahum, schrijft hij dan. En nu doodverklaard, weggesaneerd, onterecht, onaardig behandeld. Allemaal tegelijk nog wel. Toch heeft hij iets van zelfmedelijden, hoewel goed geformuleerd... want vakman, maar niet verschillend in essentie... van die briljante oude DAF-medewerker... die definitief de fabriekspond... Wordt uitgestuurd. Ik ben 40 jaar dagblad en een jaar of 20 radiojournalist geweest. Volg nog zoveel mogelijk, maar denk toch ook gewoon, het is geweest. Ja, maar wat is dan precies geweest? Want... Nou, dat dit type uh, journalistiek, jij en ik ja. als oude. Ja. Vakmensen, zou ik <laughs> zeggen. Uh, dachten dat we tot het eind der tijd hiermee door konden gaan. Ja, hij zegt ik, ik, gewoon: Het is ja. niet zo gek dat wij, uh, ja. wij oude figuren op een dag. er maar eens mee moeten kappen. Nou, op zich, kijk, ja, sorry, maar ik voel me niet oud met mijn 47. Uh, ik gaf ook niet in, in, in die scheiding tussen oude en nieuwe journalistiek. Uh, een heel, een heel tijd lang, waar dit soort mensen zeiden... Van, van, van audition ziet dat lang, dat is, dat is lui... dat is weet ik het allemaal. Als ik nu kijk op nu.nl bijvoorbeeld... Mm. die teksten worden steeds langer. Je ziet soms interviews, met ook met bewindslieden... of met, met anderen, ja. van, van duizend woorden. En ik lees het vaak zelf nog uit. Dus ook. het kruikt weer naar elkaar toe. Dat is een da, interessante dat, dat, ja, observatie. ik ben heel ja. positief. Wat die kranten betreft, die ja. worden snappier en hier en daar korter. En, en je zegt, de internetjournalistiek ja. wordt wat langer. Het lijkt net of het weer uh, bij elkaar aan het komen is. Een stukje bij een beetje. Ja, dat vind ik wel. En het is ook interessant... Om te zien dat. Hmm. Hmm. dat uh, uh, uh, nou, ja, je ziet nu. het is nu weer een, een keerpunt, denk ik. Uh, gaande. Dat, dat, uh, dat de uitgevers zijn echt wakker geworden. Je ziet nu echt iedereen ineens. Uh, ja, de persgroep hè, bij monden van topman van Tillo. heeft precies. gezegd: we gaan toch heel veel investeren in internet. Hij heeft het ook eerlijk durven omschrijven als een totale koerswending. Hij ja. heeft het licht gezien. De Telegraaf heeft gisteren, geloof ik, bekendgemaakt dat het een soort. Premium dienst gaan bieden voor hun, uh, hun, hun uh, abonnees. Ja. Uh, waardoor ze op internet weer. Dus ze zijn nu echt aan het zoeken. Nu zijn ze aan het innoveren. Wat ja, eigenlijk tien jaar geleden al een nou ja, ja, Dat had gekund. Ja. Even de donderdagavond-files, Frans. Oké. Okay. Er zijn er niet zoveel meer. Het is enkel fout geworden. Er was eerder vanavond een ongeluk op de A13. En dat is nu vooral nog te merken op de A20. Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum nog drie kilometer, maar dat zal snel verleden tijd zijn. Het treinverkeer ligt stil tussen Roermond en Sittard. Er is daar een aanrijding geweest. De vertraging kan oplopen tot een uur. NTR. Speciaal voor iedereen. Andy, Andy Houtkamp, hoe is het in Alkmaar bij AZ Maccabi Haifa? Rustig, Frenk. Het staat 0-0. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. De beste kans had AZ nog. Uh, een schot van uh, Martens. Maar voor de rest uh, is AZ tevreden met de manier waarop het gaat. Niet in de problemen. En uh, voor Haifa geldt het enige wat zij moeten doen is winnen in Alkmaar. Dat zal niet makkelijk worden. AZ heeft aan een gelijkspelletje genoeg om te overwinteren. En dat gelijkspel staat nog op het scorebord. Na een half uur spelen 0-0 bij AZ. Maccabi Haifa. Oké, okay, wij komen later weer bij jou terug. Um, Frans, aan het begin van de uitzending uh, stel ik jou niet toevallig uh, de vraag... met wat voor idee kijk jij nou uh, naar kranten als zij rapporteren over gezinsdrama's? Um, met wat voor gevoelens lees jij dat soort stukken? Als het over dergelijke onderwerpen gaat, wat begrijpt jou... Nou, niet, niet, niet veel anders dan denken de meeste lezers. Namelijk dat uh, dat, dat natuurlijk drama's zijn. Dat, inderdaad. Uh, maar dan. In, ik vind dat je het dus niet als drama uh, moet opschrijven in de krant. Ik vind dat dat het gewoon moord is. Maar goed, dat gaat om een eufemisme. waar, waar ik wel eens een stuk over geschreven heb. Dat dat, uh, uh, uh, maar verder. Uh, ja, ik kijk daar niet, niet heel bijzonder ja. naar. Nou, ik vraag het natuurlijk ook omdat je een turbulente jeugd hebt gehad. Dat klopt. Ja. ja. En dat, dat levert dus niet specifieke gevoelens op... als je dat soort dingen leest. Dat vind ik interessant. Nee, maar kijk, zo, zo erg gelukkig was het ook niet. Uh, uh, nee. nee. Hoe zou je het zelf schetsen? Mijn jeugd? Ja. Nou, dat was wel, dat was wel een drama, maar gelukkig geen, geen moorddrama. Uh, wel is suïcide. Uh, nou ja, goed... Kijk, de, de journalistiek heeft mij in die zin wel, wel ook, uh, is mij van dienst geweest dat ik uh, uh, rond, rond mijn twintig, uh, nou, 25ste eigenlijk, uh, dat vak in ging iets eerder. En uh, ik een groot deel van, van, van mijn uh, van belangrijke dingen die ik had meegemaakt eigenlijk uh, plaatsvonden in, in zo maar zeggen mijn babytijd. Uh, waarvan ik wel dingen had gehoord uh, dingen merkte bij mezelf. Wat had je gehoord? Uh, nou, niet veel. Dat, dat het rommelde. Kijk, mijn moeder was, uh, had het moeilijk in het leven. Was, uh, ja, een patiënt eigenlijk. Uh, kon niet, uh, wilde eigenlijk geen, geen kinderen, denk ik, achteraf. In ieder geval bij mij was dat het, was het wel erg uh, mm. lastig en, en ook manifest. En uh, nou ja, ik heb het dus allemaal... Later gereconstrueerd. Toen ik als journalist dus. dus ik heb, ja, maar niet, niet voor een productie. Maar, nee, gewoon toen maar toen je die hebt je technieken gebruikt. Precies. Toen ja. ik die skills eenmaal. Ik dacht, ja, ik kan gewoon bellen. Ik kan gewoon. Ze had een inrichting gezeten. En, en, dus je maar, bent gaan ik, praten ben met gaan mensen die haar behandeld hadden. Ja, zo. ook. En huisartsen en, en geïnterviewd. En ik heb haar zelf. Ze was inderdaad ook wel suicidaal. En ik heb haar ook wel zo gevonden als, als kind. Ik heb er vier, vijf jaar geleden. Uh, was voor het laatst. Nou, ik ik lach een beetje. Maar toen heeft ze opnieuw een, een, een vrij ernstige poging gedaan. Ze wat ze veel morfine genomen. Dat, dat, dat, een ah, beetje vans, op het randje. Wat, wat maar om jij, het even af te maken. Ja, ja, dat, dat, ja. Toen heb ik nog... Uh, toen was zij daar te ontgiften in het ziekenhuis. En toen heb ik haar geïnterviewd. Uh, omdat ik dacht, hé, hey, dat is wel een moment. Nu zegt ze alles. Ja. Ze was half in bewustzijn, half heel ver weg. En ik voelde me wel een beetje gênant. Aan de andere dacht, van, ja... Ik, ik wil, kijk, zij wilde daar nooit over praten. En dat begreep ik ergens ook wel. Aan de andere kant is het wel mijn leven geweest. en Dat heeft jou invloed. Heeft getekend. Ja, ja, heeft ja. zwaar getekend. Toch wel. Ja. En, uh, dus dat was heel interessant. Ik heb dat ook meteen opgeschreven. Wat ze vertelde hmm. toen. En, uh, Je zei, ik heb haar als kind ook wel een paar keer gevonden. Hoe gevonden? Eén keer gevonden. Ja gewoon, het, ook, ja, gewoon een flinke pot uh, Librium was het geloof ik. had naar binnen had geslok, uh, geslikt. En... Uh, uh, ja, dat zijn gewoon wel traumatische gebeurtenissen. Ik, ik herinner me dat nog wel. dat Ze, ze had ook een soort smetvreden. Ze stond uh, te zuigen. Ik, ik was twaalf, de stofzuiger beneden. En um, uh, toen, toen uh, deed die stofzuiger uit. Zal ik je even helpen? Of zo. was hadden een soort, soort smetvrees een soort. En, uh, en ze ging gewoon door. En toen dacht ik, ja, dat is iets niet goed. En... Uh, um, ja, toen ben ik op een gegeven moment naar boven gegaan en mijn vader gehaald. En ja, nogmaals, hij had dat wel vaker meegemaakt. Dus die begreep na enige omschrijvingen wel wat er aan de hand was. En dat heet psychose of een ander soort variant? van. Nou, ze had toen gewoon een pot pillen genomen. Ja. En, en, dus toen zijn wij daar in een ziekenhuis. Ze werd opgehaald met een ziekenauto. En mijn moeder is er nou ook niet meer teruggekomen, overigens, thuis. En, hmm. ja. en jouw vader, wat voor man was dat? Nou, ook, die had het ook niet makkelijk met zichzelf. En, en rond mijn geboorte, met name, is er dus heel veel gebeurd. Ik heb dat later allemaal gereconstrueerd. Het uh, nou ja, gaat ook wel ver om het allemaal tot in detail uh, te hoef vertellen. Niet, maar maar dat, zijn, dat zijn zware dingen geweest. Waarbij ja, mijn moeder ook. ook er was, was, ja, je kon gewoon wel ik wil zeggen huiselijk geweldachtige dingen. Die drank. van een kind. Niet, ja, bij mijn vader was, was er wel drank in het spel. Die, uh, mijn moeder was meer van het huiselijk geweld, zou ik maar zeggen. Kijk, wat de luisteraars hier allemaal Nee, maar waar, nee maar waar het mij nu om gaat is, en daar, en daar wil ik naartoe, is. Nou. Wat heeft dat nou voor consequentie uh, als je zelf uh, die, die nou. technieken in huis hebt om dingen nou ja, uit te zoeken, en precies. hoe vertaalt zich dat in jouw werk? Nou, daarom vind ik het wel heel interessant. Kijk, kijk, er zijn in dat opzicht gewoon heel veel, ja, ik zal maar zeggen geheimen geweest in mijn jeugd. Dingen die mijn ouders met name gewoon onder de tafel wilden, wilden vegen. En ook soms wel begrijpelijk. Ik bedoel, ze deed het allemaal waarschijnlijk vast ook niet expres. Ja. Ja. Maar het gebeurde wel en, en goed. Um, wat was nou ook. Nou, hoe, nou je, jij, uh, hoe jij dit alles hebt vertaald gezien in jouw vak. Ja, uh, nou, bij de openheid, een kind is, dus, van gescheiden ouders. Ja. En, en ik denk dat ik bijvoorbeeld uh, heel goed uh -huh. naar mensen ben gaan kijken daardoor. Uh -huh. Ja. Nou, dat kan me voor. En dat, dat helpt in mijn vak. Ja, nou ja, observeren, euh, reconstrueren. Dus ik, ik, ik heb echt een reconstructie moeten doen van mijn eigen jeugd, waar eigenlijk, hè, waar je bewust die je bewust niet hebt meegemaakt. Uh, dus ik denk dat ik, daar, daar ben ik wel op. Wel je goed gaat zien hoe complex verhalen zijn. Precies, ja. En, en, euh, nou, en gewoon het belangrijkste. Dat je dus echt tot het gaatje gaat om gewoon de waarheid voor zover die bestaat... om die ja. gewoon wel boven tafel te krijgen. Dat, uh, dus dat is ook echt wel de, mijn belangrijkste drive in de journalistiek. Is, ik ben ook, ook echt oprecht nieuwsgierig altijd. En als ik ergens induik, dan wil ik ook gewoon wel echt weten hoe het zit. En, en is nog te zeggen hoe dat jou als persoon heeft getekend uiteindelijk? Op, op, op wat voor manier heeft jou dat tot karakter A, B of C gemaakt? Um, ja, kijk, dat, ja, God, je hebt het zonder het altijd dramatisch maken. Maar je hebt het gewoon eigenlijk over trauma's hè, die je oploopt. In, uh, ik heb dat heel sterk gehad om mijn babytijd... Wat ik dus achteraf heb kunnen reconstrueren en mm. ook een plek heb kunnen geven van: oké, okay, daarom gedraag ik me zo. Ik heb dat later om 12, 13, zijn er ook wel dingen gebeurd die, die zwaar zijn geweest. Dus je wordt een beetje onzeker door dit soort dingen, mag ik aannemen? Ja, denk onzeker. Kan je... dat, dat zou kunnen. Ik denk dat het. Dat... Die trauma's. Ja, dat het gewoon een. een uh, uh, ja, misschien, uh, ja, als jij mij onzeker vindt, nee, dat klinkt al heel onzeker. <lacht> nou, dat weet ja, dat ik van nog, Frans. Ja. En gaan kijken hoe je dan toch staan houdt in die harde wereld die journalistiekheid. Daar komen we zo op terug, maar er is gescoord in Alkmaar. En die houdt en ik heb goed nieuws, want AZ heeft gescoord. Het is Goudelje geweest die uit een vrije trap een uh, doelpunt maakte. Helemaal vrijgelaten door de verdediging van, uh, Tel Aviv, of, uh, van Haifa. En dus uh, staat AZ met 1-0 voor tot groot genoegen van het publiek. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel terecht hoor. Want AZ is beter en AZ leidt tegen Maccabi Haifa met 1-0. Ja, weer terug bij Kunststof Radio 1 NTR. Vrijwel elke dag over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond te gast Frans Oremus En hij heeft een mooie bundel. Ik vertel het niet meer op feestjes geschreven. Hij is weg bij Villa Media. Het vakbad voor journalisten en begint voor zichzelf. Um, Frans, um, hoe machtig dit vak is of hoe onmachtig? Laten we eens één verhaal pakken. Mm -hmm. Op een gegeven moment heeft de Volkskrant een interview met Pim Fortuyn... Uh, geschreven door Hans Wansink. Uh -huh. Wat is de essentie van dat verhaal op dat moment? Nou, de essentie van het verhaal. Kijk, in dat verhaal, dat is lang geleden. Hè? Dat is 10 jaar. Ja. Ja. Uh, in dat verhaal, uh, het is langer geleden, 11, 12, zei Pim Fortuyn. kwam er eigenlijk op neer dat hij, dat hij zei scheid hebben aan artikel 1 van de Grondwet. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat stond ook ongeveer in die bewoordingen. Uh, als kop boven het artikel. Uh, nou ja, dat, dat verhaal had enorme impact, want, want uh, Pim Fortuyn of, of de LPF, waar hij toen nog onderdeel van uitmaakte, uh, stond op de. Hij, hij stond gewoon al op de nominatie voor in de peilingen om, om premier te worden. Toen, nou, dat, dat, in dat weekend, uh, uh, toen die krant verscheen, uh, was hij uh, partijleider af. Ja, hij zat uh, nog bij Leefbaar uh, Nederland op dat moment. Ja. Ja. Dat zat hier nee, ja, dat is dacht zo mijn leven Dat dacht ik wel, ja. ja, ja. Want, en, en, uh, maar toen is hij daarna kort Is, is eruit er gegooid eigenlijk en begon daarna voor zichzelf. Ja, precies. Ja. Ja. En jij zegt, daaruit blijkt dus dat de pers, als er een spectaculair en houtsnijdend verhaal is, want dat was het, hè, de tekst werd ook ja. niet ontkend door de geïnterviewden, dat de journalistiek danig om zich heen kan grijpen, om zich heen kan slaan. Dat wel... die, nou, dat die mensen tot val komen ja, brengen. Ja, dat is natuurlijk het mooie. Het aandacht, ja, dat is natuurlijk het krachtige van de journalistiek. Die, die, als je goed je werk doet. Als je, uh, en het, was, het gaat mij niet om dat het, dat het Pim Fortuyn was. Die, mm. dat, dat, hè, maar dat je, als je dus de, de waarheid boven tafel haalt. En. Uh, uh, feiten boven tafel haalt. Kun, kun je grote dingen hebben Maar andersom is het verhaal net zo goed overigens, te verdedigen. Nou, ik wou net zeggen, want overigens was, was het hier... Uh, had ik ook wel wat vragen bij dat verhaal. En ik heb toen ook... Want? De, de, nou, kijk, de, het was uh, de, de, de nuancering. En dat is natuurlijk altijd heel erg lastig in de joenmuziek... met zo'n kop boven. Want Fortuin had het gezegd, ontkende die ook niet. Maar de nuancering was natuurlijk wel dat hij dat eigenlijk zei... Dus hij, hij zei van, ja... Uh, uh, uh, moslims en of de islam is een achterlijke cultuur. Dat is gewoon wat hij destijds zei. Maar hij zei dat wel nadat uh, uh, uh, ja, iemand, een moslim daarvoor, ik weet ook even niet meer wie dat was, had geroepen: van ja, uh, uh, homo's, die, die, ja, die moeten van de hoogst ja, mogelijke toren. toren afgegooid worden. En kijk, en in die context zei hij natuurlijk van ja, dat. dat uh, uh, dat je, is een moet niets, je moet niet zomaar alles mogen roepen. En, nee. en in dat opzicht vind ik artikel 1, dat heilig, dat je alles mag roepen, niet per se Precies. heilig. Precies, eh? dat is wat hij toen zei. En, ja. ja, en ik vind, ik vind dat wel, ik vond dat toen wel wat overtrokken als je die context erbij pakt. Je, als je dat, dat de Volksant het iets te pittig had gepresenteerd? Nou, nee, het mag. En, en, en, en, uh, kijk, want, want, want uh, Fortuyn was natuurlijk zelf iemand die, die dat graag deed. En, uh, maar jij wilde, jij, of, jij of, wilde of. heel graag, herinner ik mij hans Wansinken, op de redactie van de Volksant volgen... Jij wil, nou, jij wil ik wilde, even een beetje meelopen. Nou, ik wilde stevig in. Nee, ik wilde. Ik, ik herinner me heel goed dat die, die krant viel op de mat en ik las dat. En ik dacht van goh, wat een. Ik zat toen nog niet zo heel lang bij, de, toen nog de journalist. En mooi, uh, ja, wat, een, wat een bijzonder vak eigenlijk. Ja, hè, dat, je, ja, dat je dit. Teweeg kan brengen. Uh, teweeg kan. Ik, ik zag ook meteen dat het verhaal las, dus voordat het nog bekend werd, wie, hoe Fortuyn op reageerde. Van, uh, dit zal impact hebben. Dit is gewoon, dit is echt groot. En waarom was ik niet met je praten dan? Hij wou met me praten, maar uh, uh, ja, was heel koorzelig. Uh, kijk, de, de, de houding is dan toch, dat is, en dat is ergens natuurlijk heel interessant... en dan ga je juist je vastbijten van, van uh, uh, wie ben jij om mij de maat te nemen? Weet je wel? Ik, ik schrijf de, de opening van de Volkskrant. Uh, baanbrekend uh, verhaal. verhaal. Baanbrekend verhaal, veel impact. En dan komt er zo iemand van zo'n vakblad... Komt even ja, dus mij vragen. Dus, ik, ik, ik journalisten wil vast... reageren geprikkeld op uh, moeilijke wel. vragen van journalisten. Nou, sterker nog, en dat vind ik soms wel echt kwalijk... Uh, ik heb vaak ook echt bekende journalisten gehad... die gewoon categorisch weigeren ja. uh, een interview te geven. En soms vind ik dat we Noemen ze wat? Noemen ze een naam? Nou, dat, dat, dat zijn ja, bijvoorbeeld Klery uh, Polak. Uh, heb ik een paar keer. Eén uh, keer begreep ik het wel. Uh, maar andere keer eigenlijk niet... Eén keer was het ook een bijzondere kwestie met, met Martin Bosma... die toen op een partijbijeenkomst van de PVV had geroepen... dat die, die, die linkse rode neuzen, die journalisten... die moesten maar eens even afgehakt worden. En toen, mm. toen zei hij er ook nog achteraan van... actie ah, zie Clary al liggen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een schandaal. Smaakvol is opmerking. anders. Ja. Smaakvol is anders. En ik, ergens begreep ik wel dat zij daar niet op wilde reageren. Zij had zoiets van ik ben... Uh, ik ben brenger, ik wil brenger van het nieuws zijn en niet onderdeel van. En dat is natuurlijk een, een mm. te respecteren standpunt. Aan de andere kant denk ik ja. Het heeft iets van een dubbele moraal. Want wij vinden als journalisten Precies. dat alles en iedereen Juist. transparant moet zijn. Hè, van Den Haag tot ja. het zakenleven van kunst en cultuur tot de sportwereld. Ja. Maar als het over ons gaat, zeggen we vaak ja. uh, rollen uit naar beneden. Nou, ook Diewke Winia bijvoorbeeld. Hè, de eindredacteur van De Wereld Draait Door. Die, die heb ik, uh, en die zeggen dan ook niet gewoon echt van nee. Maar die zeggen van ja, misschien. Nou, de Wereld Draait de wereld door, door wilde maanden. niet naar haar komen bijvoorbeeld. Hè, na aanleiding van die Facebookrellen daar. Om uit te leggen hoe De Wereld Draait Door daar verslag van had gedaan... Terwijl bijna alle andere vertegenwoordigers van de media. wel de moeite namen om die avond, hè, waarop werd geëvalueerd wat er was gebeurd. verantwoording af te leggen. Precies. Ja. Ja, dat is ja, zo. Ja. En ik vind, die, die, die, kijk, de journalistiek is natuurlijk toch de derde of vierde macht. Hè. Er zijn niet iedereen het over eens. Nou ja, laten we de vierde noemen. Nou, als de vierde part, noemen ja. de ambtenaren hebben ook uh, veel macht. Uh, uh, nou ja, die Jij vindt, ook moet ook verantwoording precies, afleggen. Ja. ja. Ja, ja. Wat was nou wel ontzettend mooi? En wat heeft jou gepassioneerd en geraakt uh, ten positieve in al die jaren? Wat heeft. Ah, nou, nee, ik heb vooral. dat klinkt allemaal een beetje treurig, niet? En, en, en dat ik, dat ik wegga. Kijk, ik zie voor mezelf helemaal geen verkeerde toekomst. Sterker nog, ik, ik, ik heb wel zin in de toekomst. Ik zie echt wel. Uh, nou, daar gaan we het zo over okay, hebben. Maar we gaan wel, welke verhalen denk je nou van. Wauw, wat goed? Nou, wat, wat? Ja, ik heb er dus, dus bijna twaalf jaar, jaar gezeten. En ik, ik, heb, ja, ik heb gewoon echt hele leuke dingen meegemaakt. Uh, gewoon ook hele humor humoristische dingen. Maar doe eens die, een die voorbeeld van een verhaal van VZG. Ben maar, ik gewoon een apen trots op eerlijk Ja, gezegd. nou bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, Geert Wilders geïnterviewd een jaar of drie, vier geleden, toen hij echt, uh, toen hij volgens mij op het punt stond om, of net met uh, uh, heel veel zetels had gewonnen, toen ja. in, de, in de Tweede Kamer. Um, Over hoe, hoe hij de media uitvoerde. Precies. Ja. ja, want hij was, kijk, hij, hij, hij, hij, hij sprak bijna niet met de media, hij twitterde alleen, hij. Uh, uh, dus ik heb hem gewoon... Het was, was overigens niet makkelijk, maar op een gegeven moment uh, hapte hij toe. En uh, heb ik een uur uh, met... Ja. Uh, en je zo... hebt het bij verlagen lastig gemaakt? Zeker. En, um, ja. Maar goed, dat wordt dan ook weer, daar, daar heb ik ook wel heel veel kritiek op gehad. Zo van, laat je zo iemand leeglopen in het vakblad over journalistiek. En to, ik dacht, ja, dat, moet je juist, dat moet je juist willen. Weet je. Ja. Laat hij dat maar gewoon vertellen. En misschien heeft hij ook wel een punt. Misschien kunnen we er wat van leren. En wanneer zat je ernaast? Wat is iets waarvan je zegt, nou ja, sorry, ik ben net een mens. Heel raar. Nee, was maar dat raar. verhaal was gewoon niet oké. Okay. Um, nou, daar zou ik heel even over na moeten denken. Misschien weet jij zelf een verhaal. Nou, een voorbeeld is natuurlijk uh, dat je over Jan Dijkgraaf... Uh, als hoofdredacteur van HP okay. in de tijd hebt geschreven. Oké, um, ja. ja, en dat uh, hij zei, ja, er wordt hier een oplage... Eh, ja. van 30% gemeld in het vakblad. slaat helemaal nergens op. Uh, de journalist ja. in kwestie kent zijn uh, zaadjes niet. Ja, nou, dat, dat zei hij niet. Hij had, en ik bedoel, kijk, hij had gewoon een punt. Uh, laten we wel wezen. Dat, uh, ik, ik, ga niet, uh, ik, ik ben ook een groot voorstander van de en En mm. dat, dat, dat is allemaal... Wat was dan het punt dat hij had naar jouw idee achteraf, terecht? Nou, kijk, het punt was, was heel duidelijk... Uh, ik kan een heel groot verhaal schrijven over hoe, hoe het er kwam... dat HP De Tijd zo enorm in oplage was gedaald... Ja. Uh, veel mensen die ik had gesproken die waren erg negatief over de periode Jan Dijk En uh, ik had ook de huidige uitgever, nog steeds de uitgever, geloof ik, maar in ieder geval op dat moment de uitgever gesproken, was begin dit jaar. En die zei: van nou, ja, die noemde een getal waarmee HP de tijd was gedaald. Mm. Uh, uh, wat, wat uh, haak nou niet haaksel, maar wat, wat niet overeenkwam met de officiële hooiecijfers: ja de oplaagcijfers ja de oplaagcijfers ja. uh, ja. en dan moet ik bijstellen dat, dat uh, eerder in dat verhaal gebruikte ik wel die oplaagcijfers ja. overigens was dat in eindredactie pas erbij gezet maar, dus, uh, ja, ja, een ja, beetje, ja een beetje een ja. beetje ja. ja. um, wat was nou het punt dat nou, ik terecht had nou, dat die, dat, uh, die uitgever noemde een, een veel lager cijfer... dan de officiële hooi mm -hmm. En Jan Dijkgraaf ging naar de Raad van de en die zei van ja, uh, hooi zijn officiële cijfers... Uh, dus dat, uh, dat had vermeld moeten worden. Terwijl ik zei van ja, ja maar ja. deze man is de uitgever. Ja. Wie weet het nou maar bezig goed, om de uitgeving? Ja, Maar de officiële cijfers zijn de officiële cijfers. Dus had hij gewoon gelijk. En Dijkgraaf heeft zich er ook nou, over opgewonden. Nou ja, laten we dit, nou, laten we dit even. Dijkgraaf heeft zich er ook over opgewonden. Hmm. Dat jij hem in de schoenen uh, zou hebben geschoven. Dat hij persoonlijk in de vuilnisbakken van politici had gespit. Voor een eenmalige roddelachtige uitgave. Van HP de Tijd. Een binnenhofachtig hmm. blad. En zegt hij... Dat heb ik niet gedaan, um, dat hebben uh, collega's uh, van mij gedaan. Ik was er weliswaar formeel uh, verantwoordelijk voor, maar uh -huh. uh, hier wordt door Oremus het beeld geschetst alsof ik dat persoonlijk zou hebben gedaan. Nou ja, dat is, natuurlijk, dat is zich verschuilen achter, de, de, de, ja. ja, dat kan je zeggen natuurlijk, maar hij, wel, hij was... Er zijn van... feiten kloppen gewoon niet, heb ik niet gedaan. Ja, nee, dit, dit, hij was verantwoordelijk. Ik heb nooit letterlijk gezegd wat hij in ieder geval ons wakker heeft gevoerd. Hij was verantwoordelijk. Hij was hoofdredacteur voor een speciale bijlage... die door Weekend en HP De Tijd door Outlooks werd uitgegeven. Mm -hmm. uh, waarin zijn redactie, ja, hij was hoofdredacteur... Uh, echt in de vuilnisbakken van Pechtold uh, waren gedoken. En daar hele trivialen... En, en af... Als je hoofdverantwoordelijk al daarvoor bent, is dat genoeg. Ja, precies. En, en, kijk, en wat er gebeurde, was dat Pechtold schreef vervolgens... en dat vond ik heel kwalijk... die schreef hm. een ingezonden stuk, een groot stuk in de Volkskrant... en die zei wel, zie je nou wel hoe slecht het met de journalistiek is gesteld... Kijk eens wat die Dijkgraaf doet. En, ja. wat, of wat, ja. uh, en toen heb ik... En dat ging dus eigenlijk niet eens zozeer over Dijkgraaf. Dat ging veel meer over... over, over Hé, hey, wat Pechtold hier doet, klopt niet. Hij pakt één journalist uit uh, Vergroot het een uit. Redactie, nou, uh, haalt hij eruit. En vergelijk daarmee... Uh, zo van, dit is de stand van de journalistiek. Ja, dus uh, uh, uh, jij zegt toen heb uh, ik in een ingezonden stuk in de volksland. Uh, uh, een stuk geschreven met de teneur. Hallo, Jan Dijkgraaf is geen journalist... Hmm. Uh, uh, er zijn wel journalisten ja. die anders werken. Maar ja, goed, jij zegt dat je geeft maar... politici op die manier de, de mogelijkheid... om dat soort uh, negatieve generaliseringen ten beste te geven over de media. Ja, dat, dat, daar gaf uh, Jan Dijkgraaf op die manier uh, uh, ja, gaf daar ruimte voor. En voor Pechtold was, van Pechtold was het echt heel demagogisch om, ja. om dat voorbeeld. Ja. Frans, uh, sterven de kranten uit? Nou, het maakt, hebben we hebben over tien jaar geen kranten meer. Het maakt helemaal niet uit, volgens mij. Dat oh. is helemaal niet de issue. Dat is, uh, ja, of je dat nou op een opgerold, digitaal dingetje leest. Of op een iPad ja. of op papier. Dat maakt dus, ja, in mijn idee. Daar is dus volgens mij de discussie een beetje scheef gegaan. Dat de techneuten en zo hebben, Ja, oh, maar er komt nieuwe techniek en dus verantwoordelijkheid. de journalistiek. Nou... Ik denk dat de muziek een beetje verandert. Tuurlijk, techniek biedt altijd weer mogelijkheden. Maar het is niet zo dat de krantenjongens uh, uh, straks uit het straatbeeld verschijnen. De dode, de dode bomen, jongens. De, de dode bomenjongens. Ja, dat, dat, dat daardoor ook uh, uh, nee ja vakmanschap, uh, stuk schrijven, uh, een goed stuk schrijven... dingen uitzoeken, ja dat blijven allemaal gewoon journalistieke vaardigheden... die niks te maken hebben. En er met, met met is hopen, de een correspondent computer. van Rob Wijnberg. Wordt dat het? Nee, wordt het ook niet. Wordt soms, het ook niet? geloof ik niet. Even voor alle duidelijkheid, dat initiatief... diepgaande <tomt> ja, van de stukken op, op een uh, eigen site. iedereen die ik... Uh, Miljoen opgehaald, ik, geloof ik, iedereen bij het lezers. Beste. Bert Brussen. Uh, Je wens het beste, maar... Uh, ik wens het beste, maar nou, ik geloof het niet dat het uit het verkeerde motief voortkomt. Kijk, ook Rob Wijnberg is geen journalist van oorsprong. is een filosoof. is, ja. uh, uh, is iemand die ook niet het succes van Next uh, uh, kan claimen. Want dat was eigenlijk Hans dat Nijenhuis, zijn ja, ja. voorganger. Ja. ja. En uh, die zegt dan op een gegeven moment van, van nou ja... Kijk, dit, die is natuurlijk niet zo leuk uh, vertrokken bij, bij NRC Handelsblad. Omdat hij daar weg moest. Omdat men vond dat Next en ook de lezers vonden dat te weinig nieuws bevatte ja, op een gegeven moment. maar te veel een weekblad in de vorm Precies, van een krant. Ja. Ja. En toen is hij, en, en dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar om dan met heel veel poehaar van, ja maar ik heb nu het ei van het Columbus en dit, dit wordt het. Uh, en... Ja, zeker de vorm uh, ja met al die BN'ers. Met Femke maar met dat weet ik. Dat, dat, dat, ja. Het is eigenlijk geen internet uh, dingen. Met al die lange verhalen. Precies. het is uh, Waar geen urgentie overheen hangt. Nee, maar ik, ben, ik gun nogmaals iedereen die een nieuw medium begint het beste. Want ik ben, ik ben dol op journalistiek. En ik ben ook helemaal niet, waar ik alleen gewoon last van heb... is van mensen die met, op, op een podium gaan klimmen. En, en, en mm. uh, ja, zelf niet echt een journalistiek achtergrond hebben. Het mag allemaal, maar ik, ik, ja, ik denk niet dat het. Wat ga je nou doen, dat dat, Oremus? Onslagen collega. <laughs> ja, ja, kijk, ik, ik heb al ja, ook in mijn boekje al geschreven van, ja, ik, ik claim gewoon en ja, iedereen negeert natuurlijk, maar ik claim gewoon desondanks een stuk of een, een, een plek in de journalistiek. Uh, hoofdredacteuren ik... zeg je huur mij in ja, hier des... is een mediajournalist puur zand desnoods schrijf ik een, een, een krantje voor mijn huisgenoten of uh, nee maar ik, heb, ik heb wel plannen ik heb ook wat, wat ijzerjes in het vuurjaar. dat klinkt dan een beetje flauw en diplomatiek mm. maar dat, dat, dat is, daar heb ik dan nog geen ja of nee op gekregen dus daar kan ik ook niet zo heel veel over zeggen maar ik, ik zal ja ik, ik, ik, het is wel echt mijn vak. Je blijft de luis ja. in de pels van de luis in de pels. Nou, dat weet, weet ik of ik weer zo'n ander onderwerp te hand neem. En ik, ik, ik, zie, ik denk eigenlijk meer in genres. En wat ik, wat ik heel erg leuk vind is, uh, is het grote interview. Ik heb het dus Filamedia Magazine in zijn maandblad geworden... de afgelopen uh, half jaar. Daar heb ik nog, nog uh, intensief en, en met veel plezier aan meegewerkt. En, en de grote interviews, en dat waren dat is echt zes... Pagina's. Ja, wat is daar nou aan? Het grote interview, ik snap het Ja, niet nee, toch? precies, Begrijp maar een beetje dit gemaakt. format. Oh, met, met een Sorry. wat persoonlijke uh, uh, dingen. Nou, Zo heb ik George Vreulich, die voor het eerst dan vertelde... eigenlijk over zijn, zijn ziekte aan zijn stembanden. Waarbij die, en wat dat dan weer doet met je loopbaan. He? die Dat kruispunt tussen privé en professie. Ja, en Marianne Zwagerman, geïnterviewd, Dirk Sauer. Ja, in, uh, dat, in dat licht, bedoel, je hebt verteld over die turbulente jeugd. Heb je wel eens gedacht van, ik schrijf een boek? Al was het maar bijvoorbeeld een, een roman geïnspireerd... door mijn persoonlijke ervaring. Heb ik nu tijd voor? Ja, nee, dat, ik heb ook wel dingetjes geschreven. En het is ook, uh, uh, maar ik vind het erg lastig om, om de vorm te kiezen. Van, moet dat fictie worden of non-fictie? Uh, uh, ja, dus dat, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar ik heb wel hm. dingen geschreven. Ja, en dat, ja, dat zou best kunnen. Dat Je krijgt hier op de valreep van Herman Robert nog een uh, positieve mail. Oh, uh, Zelfkritisch vermogen bij de journalistiek is inderdaad zeer gering. Ik ben blij om dat ook bij Oremus te beluisteren. We het al jaren. staat, <lacht> staat erbij. <laughs> goed. Okay. Hey, pak Dank. die tegel dus bij. Uh, en vertel ons uh, met welke uh, uh, wijsheid jij uh, deze uitzending gaat verlaten. En je afscheidsfeest gaat vieren met uh, de collega's van Villa Media. Wat komt er te staan? Oh, um, je bent zo... Zo goed. Oké. Okay. Als je laatste verhaal. Ja, ja dat is dat mooi. Ja. Hé, hey, en, en nog even een makkie zo aan het eind. Wat heeft de journalistiek je nou in essentie geleerd? Wat is, wat, nou, dat openheid loont. Dat het, het vroeten in dingen uh, uh, heel vaak, ik denk misschien wel 60, 70, 80 procent, is natuurlijk routine. En uh, ja, kranten moeten vol, tijdschriften moeten vol. Maar waar je het natuurlijk voor doet, is gewoon toch uh, ja, dat onderwerp waar je gewoon de ondersteen boven kan halen. En waar je gewoon heel tevreden bent over productie. Of dat nou een interview is of een. Een, legt een stukje van het leven voor. bloot. Of een, uh, ja, ja. En, en je, je, ja, je laat iets zien wat daarvoor in het verborgen lag. En ja. waar ook ja. soms belangen zijn. Maar heeft dat, dat, dat, dat, heeft dat, dat, dat je ook... dan ook gelukkiger gemaakt? Geeft dat echt een gelukssensatie als dat slaagt? Ja, ja, ja, vaak wel. Als het, als, het, als het goed lukt. En als je, als je echt... Uh, uh, ja, je moet, het moet wel iets toevoegen, vind ik. En het voegt iets toe, denk ik, als je... Als je ja, het, dat zijn allemaal van die clichés. Maar toch als je, als je een, een, een steen omhoog hebt gehaald... waar, waar de pissebedden rondlopen. Ja, ja, ja, ja. En dat het gewoon nodig ja. is dat die, dat die pissebedden belicht worden. En dat men weet dat daar pissebedden ja. liggen. Dat, ja. Ja, dat is toch En, een... en heeft dat je persoonlijk ook gelukkig gemaakt toen je wat licht op je eigen leven zag schijnen en de pissen bij de weg zag schieten? Heeft dat je ook nou, verder gebracht? Nou, dat, dat vind ik moeilijk omdat zo één op één. Uh, maar het, het is wel iets wat echt bij mij past. En dat was ook wel dat echt wel aan het begin van mijn carrière. Dat ik het meteen dacht van ja, ik kan het gewoon gebruiken voor, ook, ook voor mezelf. Ja, voor dus dingen. iets van zelfbevrijding is het hè? Ja. ja. Mooi is dat. Ja, dus het is uh, het. In die zin heeft de journalistiek mij, mij veel gebracht. En, en ja, zie ik ook geen ander beroep voor mij eigenlijk, eigenlijk mogelijk. Dus, uh, ja. Misschien moet ik maar eens bij Bert Brussel gaan. De koningin der aarde heette het de officieel. Koningin. In de oude uh, uh, vandalen journalistiek staat wel al koningin der aarde. achter, twee dingen. Deze week in het teken van 200 jaar koninkrijk. Margreet Rijntje spreekt uh, oud-premier Dries van Acht... over zijn gevoelens voor het koninkrijk. En over zijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten tijdens zijn... Premierschap. En uh, morgen Mandiaren, volgens mij. En uh, maandag is er weer kunststof. Frans, dankjewel. Ja, dankjewel. Hey. Dank meneer Oremus, dit was aflevering 2738. Morgen om 7 uur op deze zender. Manjaren, het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan! Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Hemelvaart.